Het eenzame hart. Het spel van Arch Oboele over Peter Ilyich Tchaikovsky. Vertaling H. de Wolf. Madame, het is van het grootste belang dat u naar me luistert. Wie zei dat tegen me? Het is zo lang geleden. Madame, het is van het grootste belang dat u naar me luistert. Ach, ja. Nu herinner ik het me. 16 jaar geleden. Jij was het. Nicolaus Rubinstein. Je bent al zo lang dood. En toch herinner ik me je woorden. En wat je die dag zei. vreemd, Dat ik me dat moet herinneren. Terwijl ik het jaren dat lang vergeten was. En nu herinner ik me duidelijk. Nadezhda Vilartovna, mijn komst hier is van het uiterste belang. Werkelijk, Nicolas? Inderdaad. Ik vind heel weinig van belang in deze wereld. Het is van belang voor jou en voor de muziek. Als je meer geld voor het conservatorium nodig hebt, zeg het dan, Nicolas. Ik ben een vrouw die het druk heeft. En ik ben een man die het druk heeft, Nadezhda Vilartovna. Maar ik heb toch nog tijd gevonden om door de sneeuwstorm naar je huis te komen omdat dit van het allergrootste belang is. Je herhaalt alles als een papagaai, beste vriend. Vertel eens, wat is er? Er is een man. Ja, er zijn zoveel mannen. Er is een jonge man in mijn school. Ja, is dat nou iets van belang voor een weduwe met een huis vol kinderen? Er is een jonge man in mijn school. Erg arm, erg trots en erg verlegen. Ja, het spreekt me dat hij arm is. Ik begrijp zijn trots en ik sympathiseer met zijn verlegenheid. Maar wat heb ik met dat alles te maken, Nicolas Rubenstein? Ik heb het druk, duizend en één zakelijke kleine Laat Laten we nu even uitspreken, dat naar Pilaris toch na. Die nou, jongeman bezit nog één kwaliteit die je zou kunnen interesseren. Zijn talent. Moet je eens goed luisteren. Nicola, ik heb nu geen tijd voor muziek en ik heb er geen zin in ook. muziek was dat. Welke muziek was het die je begon te spelen, Nicola? Ja, zo lang geleden. En nog hoor ik het. Mijn oren zijn oud en vermoeid. En toch herinnerde zich elke noot. Muziek. En toch weer geen muziek. De stem. De van een man die me toe Het was alsof die muziek me vroeg: je bent niet naar de je dat die vermoeidheid zal verdwijnen. Je bent oud, Nadeshta. Ik zeg je dat je weer jong zult zijn. Je zult het leven weer terugvinden, Het heerlijke leven vol van zang. Dat zeg ik je, Nadeshta. Dat zeg ik je. Toen je uitgespeeld was, Nicolaas, zei ik. Vertel me eens, Van wie was dat? Je stelt er toch helemaal geen belang in? Je hebt het zo druk. Je huishouding, je spoorwegen, je geldbeleggingen. Ja, zeg het me niet. Niets meer dan een leraar in mijn school. Maar wie dan? De naam? Och, die is maar heel gewoon. Peter Ilyich Tchaikovsky. Toen hoorde ik je naam. Voor de eerste keer, Peter. En alles wat Nicolaas Rubenstein me nog meer van je vertelde. Maar het is een erg verlegen jonge man. Inderdaad. Studeerde rechten. Had een klein baantje bij het departement van justitie. Ach zo. Kwam op de muziekvol van mijn broer in Petersburg. En zei toen zijn betrekking op om muzikus te worden. Ah. Vier jaren leed hij gebruikt en toen werd hij leraar aan mijn conservatorium. Juist, ja. Tien jaren lang heeft hij geworteld en gestudeerd en gedwoegd. Je hebt al zoveel muziek geholpen naar Dezina Wil je hem ook helpen en hem een opdracht voor een compositie geven? Naar Dezina Villaretovna, wil je hem helpen? Wilde ik jou helpen? Nee. zou jij mij helpen? Ik had hulp nodig, Peter. Hoeveel, dat kon niemand bestellen. De rijke weduwe, Natijsda van Mek. Wij gaan de rest van sporen spoorwegen. Grote goudbeweringen. In de stad een huis, een landgoed. In de Oekraïne, aan Ja, ja, die had het. Miloška. Georg. Ilya. Vladimir. Titus. Ja, mijn kinderen. Ik had ze. Ja. niets voor mij. Hoe kon ik dat uitleggen aan Nicola? Aan die ook? Huishouden en geld tellen. Was dat een leven dat mij kon voldoen? Ik wilde, ik, ik wilde. Ja. Jij zei wat ik wilde. Peter. Je wilt hem helpen, Nadessa. Goed, goed. Hij zal je schriftelijk bedanken. Hij is zo verlegen, jonge man, zo verlegen, jonge man. Een brief voor u, Madame. De eerste brief, Peter. Een dierbaar Mevrouw die ik ook Jouw stem. Zo was het van de allereerste brief af. Jouw woorden, jouw stem. Ik ben u buitengewoon dankbaar... voor uw vriendelijke en vleiende woorden... die u wel tot mij hebt willen richten. Voor een muzikus met al de teleurstellingen en mislukkingen... die zijn pad kruisen... is het een troost te weten dat er een kleine minderheid is... waartoe ook u behoort die een oprechte en warme liefde koestelt voor onze kunst. Zo'n heerlijke brief. Ik ging zitten, ik schreef je vlug. Schrijf deze muziek voor mij, Peter Illich. En deze en deze. En je schreef die muziek. En toen ik ze kijk, was er een briefje bij. Kun je dat nog herinneren, Peter? Hooggeachte mevrouw Nadezhda Filaritos. Ik sta mij toe u dank te zeggen voor zulke milde beloning. Te groot voor zo weinig werk. Waarom aarzelt u om mij al uw gedachten te openbaren? Waarom aarzelt u om me al uw gedachten te openbaren? In die oogwenk had ik de pen genomen. Ik wil het je spreken, ja. Ik was een vrouw die de middelbare leeftijd was gepasseerd. Voor wie het leven geen zin, geen doel en geen einde had. Mijn echtgenoot was van adel geweest. Ridder van Riga. Een man met veel talent. Maar geen zakenman. Ik had altijd aan zijn zijde gewerkt. En dwars door Rusland. Een spoorweg laten aanleggen. Ik kreeg kinderen, dochters en zonen. Die ik een goed leven niet leiden, Maar mijn echtgenoot was dood de spoorweg was aangelegd. De kinderen leefden hun eigen leven en ik had niets. En ik moest iets hebben. Jij, Peter. De muziek die je in je droeg. Als ik die tot leven kon wekken. En werkelijkheid maken. Ja, dat wilde ik je schrijven, Peter. Dat wilde ik je zeggen. Nee. Zou ik jou schrijven? Nadezhda van Nek. Schrijven aan een man die ze nog nooit gezien had. Een man die zijn jaren sleep met het leren van doomschalen. Van leeghoofd door het wagen. Ik gooide de pen meer. Wat voor onzin had ik in mijn hoofd. Ik had geen man nodig. Ik had mijn geld, mijn huishouden... Ik zou je muziek betalen en daarmee pasta. Ja, en dan zou ik met je afgedaan hebben. En toen, diezelfde avond op het concert hoorde. Ja. Romeo en Julia Fantasie heb ik zelf enige jaren terug gedirigeerd. Ik ben niet al te enthousiast. want er zijn een paar interessante technische dingen in. Maar men moet voorzichtig zijn met composities van tijdgenoten. buitengewoon gewoon voorzichtig. En dat zei Robin Stein. Hoe was het mogelijk? Hoe kon men zo over jouw werk spreken, Peter? Zwaar ingebeeld. Maar jij had vuur. Dat de ziel deed branden en het hart verklikte. Plotseling zag er een koude wind op en ik wilde weg van hun ingebeelde kleine gezicht. Weg uit die omgeving van deze bekrompen kleine mensen met hun sabels van rijtuigen. Ik liep in de duisternis langs de boulevard naar mijn huis. De zachte sneeuwblokken vlogen in mijn gezicht. En bij elke stap hoorde ik het zingen in mijn hart. Help me. Ik heb je hulp nodig, Nadesta. Ze martelen me met een onafschuwelijkheid. Ik heb zoveel geschreven en het heeft zo weinig succes gehad. Ik ben doodmoe. Ik heb een helpende hand nodig, een sterke hand. Jouw hand, Nadesta. Help me. Help me. Ik nam me voor je altijd te helpen, Peter. En toen ik die avond thuis kwam, kwamen de kinderen. Maar was u toch, moeder? Het rijdt er wachten en u kwam niet. Wat bent u geweest? Oh, u bent wit van de sneeuw. Bent u naar huis komen lopen? Waarom hebt u gelopen? Waarom? Ik gaf geen antwoord. Ik moest jou een brief schrijven, Peter. Herinner je je nog wat ik... Ik heb een foto van je. Ik wil er graag geen van je hebben. Ik wil van je gezichten, gedachten en gevoelens aflezen. die Jou inspireren bij het spreiden van de muziek die me meesleept naar een wereld van emotie, hoop en intens verlangen. Vind in de foto. Peter Elyich Zajkowski. <tied> Ja, wat zouden ze gelachen hebben? Een oude vrouw die een jonge man vreef, geef me je foto. Wat zouden ze gelachen hebben? En eindelijk kwam je foto. Wat zit er in het bakje, mama? kind, ga weg. Ga maar liever naar je kamer. Ik was alleen. Ik nam het portret eruit. Ach, Peter. Peter. Dus dit was jouw gezicht. Het vermoeide gezicht. Het gezicht dat te hard werken verradert. Te veel tranen. Je muziek was goed, Peter, omdat jij zo goed was. Je zou muziek blijven schrijven als je wilde ver weg van allen. Ik zou ervoor zorgen. Ja, Peter. Ik zou voor je zorgen altijd. Peter, Peter. Ik heb nooit de waarde van het geld gekend, Filare Vilaritova. Als ik één roebel heb, ben ik rijk. Heb ik tien roepel, dan ben ik rijk. Dat maakt geen verschil voor me. Weet je dat je met dat vreemd bent? Toen ik je vroeg hoe het met je financiën gestopt? Geld met een schatje, jij niet op na. Is voor mij iets dat je met je vrienden deelt. En er waren maar twee die onder deze voorwaarden mijn vriend zult zijn. Maar één ding kon je niet weggeven, de vriend. En dat door je muzikale zuiverheid. Weet je nog dat je het vreest? Lieve Nadezhda Filaritovna, dat Dat is een delicate aangelegenheid. Altijd als ik een brief van jou ontvang, valt er geld uit. Maar voor scheppend werk, zoals jij mij opdraagt, moet je in een zekere stelling zijn die niet altijd aanwezig is. Ik wil in artistiek opzicht geen concessies doen. Alleen om de omstandigheden waarin ik verkeer te verbeteren. Ik wil van mijn technische vaardigheid geen voordeel trekken en je vals metaal voor echt geven. Jij had geen vals metaal in je. Maar mijn hart juichte over je eerlijkheid. Lieve Nadezhda Villaritovna, ik dank je voor je allervriendelijkste brief en je buitengewone edelmoedigheid. Ik heb de schets voor mijn nieuwe symfonie de vierde gereed. Om. En omdat ik geloof dat je er de echo van je eigen diepste gevoelens in terug zult vinden... Dan ...zal ik deze symfonie gaar aan jou opdragen. Opdragen? Aan mij? En jij en ik zullen weten aan wie zij is opgedragen. Ik wens je gezondheid, geluk en voorspoed, goede Nadezhda Selaretovna. Een symfonie. Opgedragen aan mij. De dagen vlogen om, Peter. Aan mij. Een vrouw bleef die niet anders had dan een sterke arm. Waarmee het dienstpersoneel en de kinderen regeerden. Wat een symfonie opgedragen. Oh. Al die uren die ik wacht op de voltooiing van de symfonie, waren vervuld van muziek, Peter. Oh, ik zo prettig weer doen lachen. Weet je, mama, hier in de zon straalt uw gezicht alsof u de bruid is. Oh, oh. U, bent, u bent heel mooi als u lacht, mama. Jij ook al, oh, Miloška. Oh, oh, oh, wat een vleierij. Kom, daar moet een reden voor zijn. Nou, kom er nog mee voor de dag, kinderen. Willen jullie een extra week vakantie en een nieuw rijtuig? Of willen jullie verlost worden van de Franse kwelgen? We zijn alleen zo gelukkig omdat u gelukkig bent, mama. En we zouden graag willen weten waarom u we zo gelukkig oh, bent. Ja, waarom, mama? Waarom? Waarom? Er is geen waarom voor je. Nou, ga jullie nou gauw je gezichten wassen vooruit. Het is tijd voor de <tie> <Ja>. lucht. Nou, ga nou maar, ga. Ja. ja. ja. Waarom vroegen ze me? Waarom? Hoe zou ik het mijn kinderen hebben kunnen vertellen? Wat zou ik hebben kunnen zeggen? Kinderen, jullie oude moeder is zo gelukkig omdat er ergens in Petersburg een jonge man is die een symfonie voor haar schrijft. En als die gespeeld wordt, zullen de sterren tweemaal zo mooi aan de hemel schitteren als anders. Wat zouden ze gezegd hebben? Mijn kinderen, als ik ze dat gezegd had. De waarheid. Mama is ziek? Ja, ze is ziek. Arme mama, ziek. Ja, heel erg ziek. Daarom zei ik niets tegen mijn kinderen. Ik wachtte maar. Het was goed te wachten. Het was lente. Hoe goed was het in de lente te wachten... ...op wat jij me zou brengen, Peter. Dus ik wachtte. Mei. De maand mei. Ach, dat ging het vlug. Juni. Juni. Nee. Dat ging het langzaam. Geen prijs. Ach, maar jij wel van het werk, Peter. Je was aan het werk, zei ik tot mezelf. Juli. Juli. Drie maanden, Peter. Drie maanden. waarin ik de allerbeste wens. Die in mijn hart ontspoten met betrekking tot je symfonie. Onze symfonie, zoals jij gezegd had. Aan je vrij. Maar geen woord. Wat was er met je gebeurd? Wat? En hoor je nog wel eens wat van onze jonge vriend Nadezhda Pilatovna? Kom, je weet wel wie ik bedoel. Ah, die heet de zon van de Oekraïne maakt het alle namen in mijn hersen smelten. Ach, je spreekt al. Peter Tchaikovsky. De jonge man waarover ik je toen gesproken heb. Er wordt gefluisterd dat jouw opdrachten een enige bron van inkomsten vormen. nonsens, niet? Ik persoonlijk, ik heb in geen weken iets van hem gehoord. Een beetje ondankbaar, hè? Dat ik hem in mijn school heb opgenomen toen ik gebrek was. Niets van hem gehoord in geen weken. In geen Waar was je, Peter? Ik voelde elke dag van die zomermaand telkens en telkens weer. Waar was je, vriend? Wat was er gebeurd? Hij is Ziek. Hm? Stervende. Een ongeluk. Hola. Een ongeluk. Nee, dat kon niet waar zijn. Maar iedere dag werden die stemmen in mijn hoofd luider en luider. Nee, nee, Peter, het kon niet waar zijn. Je was gezond, je werkte. Peter was niet ziek, het kon niet, het kon niet. De postbode. Iedere dag wacht ik op hem. En nooit. Maar nou, op die dag... Alsjeblieft, mevrouw Van Mac. Vandaag stel ik u niet te Ik wil brief. Jouw hand Peter. Wat zou je met vertellen spel hebben vast? Lieve Nadesia, je laai toch uh, naar. Vergeet me dat je niet eerder schreef. Hier is in het kort wat er met me gebeurd is. Ik ben niet... Wat zei je vooral, het? Getrouwd. Nee. Dat lees ik verkeerd. Maakt mezelf een... Ik las... Getrouwd. Nee. Of oh, nee. Zeg het nog eens goed. Getrouwd. Nee. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. Getrothed. nooit geweten dat ik die dag gehuild heb weten. Hoe kon je dat weten? Nu kan ik het je zeggen. Nu je niet meer hier bent om te luisteren. Ja. Ik huilde. Zoals een vrouw huilt. In mijn hart. En toen ik daarmee ophield, schreef ik me. Van ganse harte wens ik je geluk, maar de vriend. Niet heeft meer recht op geluk dan jij. Jij die anderen zo veelvoudige geschonken hebt. Je bent goed, Peter in iets, en je zult zeker gelukkig zijn. Uit de grond van mijn hart wens ik je geluk, maar vergeet haar niet. The young that came Heel erg vreemd, beter. Net als het dagen nadat iemand die heel dicht bij je was, heen ging voor altijd. De zon rijst aan de hemel. Je hoort kinderen lachen. Allerlei dingen moeten gedaan worden, de gewone dingen waarvan het leven zo vol is. Wat je doet. De hemel wordt bedekt door donkere wolken, het en dan wordt het nacht. Je gaat slapen en de volgende dag ontwaakt je weer. Het is altijd hetzelfde. En toch is niet alles hetzelfde. Wie was die vrouw die je hart veroverd had. Ik stelde me die vraag al duizend maal per dag. Was ze heel jong? Ik hou van je. Zou ze goed groeien zijn? Zou ze je begrijpen? Zou ze je verlegenheid ontzien? Zou ze je boosheid verdragen? Als het vuur van de muziek in je opleiding, toegeven van je kinderen verlangen, helpen je onzekerheid te overwinnen, je grootheid te respecteren. Al die dagen die voortkopen. voeg ik me dit duizend en duizend maal af, zal ze alles voor jou doen. Alles wat ieder in zijn leven doen. Hoe ze ook daar ooit antwoord op kunnen verwachten. En zo sleepten de we dagen weer voort. Gauw en in Ja, Peter. Ik overtuigde mezelf. Dit mijn bestemming was. Zitten in burgerlijke huizen en praten met burgerlijke lege mensen over wie. Toezien hoe de dagen en de jaren zich alleen rijden van het ene, ene niet. Hebben die mij nodig had. Hoe vreemd was die avond. Leef me niet alleen naar Peter. Het was een avond tot alle anderen. Er was geen brief van je gekomen. Geen woord. En toch. Die avond voelde ik. Net als nu. Dat je dicht bij me ja, was. was. En dat ik met je kon spreken. Meld rusten, mama. Ja, rustig, mama. Slap wel, mama. Meld rustig, ja. Zal ik vanavond uw haar borstelen, madame? Nee, kritia. Ga maar. Jawel, madame. Ik legde me te rusten. Buiten was de hemel donker. Door de open vensters. Er kom geen geluid binnen. Er een diepe rust. Alsof alles in afwachting was. Net, net, nee. Niet aan zulke dingen denken, zei nee, ik tegen mezelf. En ik sloot mijn ogen. Slapen. Ja. De rivier stroomde koud door de duisternis. Ik zag het. Kronkelend, koken en koud door de dood. Ik zag het. Ik, ik moet gedroomd hebben. De rivier stroomde door de duisternis van de kamer. Een droom. Maar waarom moest ik je dromen? Nadezcha. Mijn naam? Had iemand mijn naam geroepen? Nadezcha. Alweer. Wie was dat? En toen kwam er iemand uit het water. Door het water. Niet. Niet. Het was zo donker. In het rond wilde ik zien. Ik moest het zien. In het water een man. Hun armen naar me uitstrekken. Ik zag jou. Peter. Dat is weg, Johan. Nee, Nee! Mama. Wat, mama, er, wat, mama. Ja, wat mama. is hier geld Mama. Ja, ik sluit. Nee. Kamer, meisje. In de kamer. Mama. Mama, wat is er gebeurd? Mama, waarom gil je Mama, wat is er dan toch? Mama? U bent wakker en u glimlacht. U gilde en u glimlach. Mama, dan toch. Mijn vriend heeft me nodig. Ja, Peter, om een of andere reden wist ik toen dat je me nog steeds nodig had. Terug naar Moskou. De kinderen, mijn dienstpersoneel, allemaal, meteen, meteen. Maar waarom, mama, waarom? Waarom gaan we terug? Waarom, mama? Hoe zou ik ze kunnen zeggen waarom? Ik vroeg Hoogenstein te komen. Nou, je bent vlug terug van de vakantie naar Desda. Welke wending van het lot brengt je zo vlug bij ons terug? Waar is zij? Anton, oh, mijn broer heeft deze maand een paar concerten in Parijs en daarna in Wenen. Maar hij zei dat hij graag voor jouw gasten zou spelen uit... Nicolas, wat is er aan de hand? Je weet wie ik bedoel, wat is er met hem? Ik... Uh... Ik weet niet uh, goed naar Testa. Ik zal je alles zeggen. Ja. Onze vriend is in groot gevaar. Ik wist het. Hoe kan jij dat weten? Zelfs ik kan alleen maar raden wat er aan de hand is. Maar dit kan ik je met zekerheid zeggen. Als hij bij zijn vrouw Antonina blijft, dan eindigt Peter in die Tajkowski zijn leven in een gekkenhuis. Of in de rivier. De rivier. Peter, toen je het woord zei, komt mijn hart in Ik wou hem zeggen, Nicolaas, spreek, maar, is hij? Ik wil hem helpen. Het is mijn plicht om te helpen. Mijn enige geluk is hem te helpen. Zeg me waar ik hem kan vinden. Maar ik zei niets, Peter. Omdat ik bang was dat hij me al uitlachen en zegt. Maar jij het al te zijn en zijn vrouw komen? En daarom ben ik En ik wachtte op jou. Totdat jij het tot mij zou wenden, Peter. Ik wachtte. Lieve na deze afsilerde toch. naar? Eindelijk. Eindelijk een week. Hier vertel ik je wat ik heb meegemaakt sinds de 18e juli, de dag van mijn huwelijk. Ik trouwde, niet ten gevolge van liefde, maar ten gevolge van een keten van oorzaken en gevolgen die mij dwongen een moeilijke keus te doen. Of ik moest een eerlijk meisje die je liefde ik zorgeloos had wakker van mijn pijn doen, of ik moest haar trouwen. Ik koos het laatste. De sentimentele beter. ...van het ogenblik af dat de plechtigheid voorbij was... ...en ik alleen was met mijn vrouw... ...toen ik besefte dat wij voor ons verdere leven... ...onafscheidelijk aan elkaar verbonden waren... ...toen werd het mij plotseling duidelijk... ...dat het zelfs nog geen vriendschap was die ik voor haar voelde... Ja, dat ik zelfs een afkeer van haar had... de volle betekenis van het woord... ...en nu, met deze, hoe vreemd het ook mag klinken... Nu moet ik weer bij jou komen om hulp. Hulp. Schip aan het woord. Doe mij het Ik heb niets om van te leven. Ik kan geen kamer huren. Ik kan niet naar buiten gaan. En ik heb het zo nodig om ver weg te gaan. Ver weg. En alleen te zijn. Ja, zonder haar. Ik heb rust nodig. Ik moet over alles nadenken. Ik moet tot mezelf komen en dan gaan werken. Ja, ja voor niet. Het valt me moeilijk je dit te schrijven, Nadesta. Maar ik doe het, omdat alleen jij me kunt helpen. Elk woord kan ik me nog herinneren. Vrijwel, goede lieve vriendin. Wat er ook met me gebeurt, de gedachte aan jou helpt me. Eindelijk. Eindelijk was er dan wat voor te doen. Deze geldzending staat speciale boodschap naar de heer Peter Tchaikovsky. Maar natuurlijk, madame. De bank zal het geld direct naar hier zenden. Onmiddellijk, madame. Natuurlijk, madame. Deter, madame. Onmiddellijk, madame. Toen ik dit gedaan had, dacht ik bij mezelf. En wat met die vrouw? Ja. Wat met die vrouw, Peter. Al is mijn geest ook nog zo afgemat. Hij is nog niet zo gebroken dat hij niet is vervuld van onuitsprekelijke dankbaarheid tegenover de onbaatzuchtige vriendin, Nadezhda Villaret of Nadine Red. Als God mij de kracht geeft om deze verschrikkelijke tijd te boven te komen, dan zal ik je tonen dat je me niet te vergeefs geholpen hebt. Mijn hart is overvol. Het wil zich ontladen in muziek. Misschien zal ik iets nalaten dat de roem van een werkelijk kunstenaar waardig is ik ben zo vrij postig deze hoop te de koesteren. Dat vrees je. En ik zei tot mezelf dat deze hoop natuurlijk gerechtvaardigd was. Natuurlijk zou jij grootste muziek schrijven. Maar wat met die vrouw, Peter? Ze spraken over haar. Allerlei dingen zeiden ze over haar. En uit hetgeen ze vertelden, leek een verschrikkelijk beeld van me voor mijn ogen. Waarom doe je dat, Peter? Waar ga je heen, Peter? Wat vrijf je, Peter? Zou je er veel geld voor krijgen, Peter? Zal je wat moois voor me kopen, Peter? Zal je altijd van me houden, Peter? Waarom denk je, Peter? Wat doe je, Peter? Wat vrijf je, Peter? Dit was dus de vrouw die mijn vriend getrouwd had. Je houdt niet meer van me. Je denkt geen ogenblik aan me. Je neemt me nergens meer naartoe. Je wil niet dat iemand me ziet. Ik weet niet genoeg. Je wou dat ik van je weg was, hè? Je wou dat ik dood was, je haat me. Je houdt niet van me. Ja, dit was Antonina. Ze stond me duidelijk voor de geest. Ze irriteerde hem met een eeuwige waarom dit en doe dat en laat dat. Er moet een eind aan komen. Ontdoe je van die last, Peter, dat zei ik. Maar ik was niet gerust, Helemaal niet. Als je nog iets om me gaf. Al was het nog zo weinig. Lieve Nadezhda, je toch daar. Gisteren ben ik in Moskou aangekomen waar ik je brief vond. Eindelijk een brief van je. Ik ben vandaag in een hopeloos gedrukte stemming. Niet om de woorden te brengen. Ik las de woorden. En tussen de regels door was het. Oh, Nadezhda. Die en je schrijft verder. Waarlijk, de dood is de grootste zegen voor de mens. En dagelijks bid ik er om met heel mijn ziel. En tussen de regels. Ik haat die vrouw. Ik haat haar. Ik haat haar. En verder? Twee uur geleden dacht ik nog dat ik het dit onmogelijk kon schrijven. Maar ik kan je niet zonder enig bericht laten. En ik kan niet anders dan de waarheid. Maar aan deze sombere stemming zal waarschijnlijk wel een einde komen. En alsof u tot me sprak, hoorde ik. Nee, er komt nooit een eind aan. Die vrouw zal altijd om me heen zijn. En haar woorden zullen als een mes in een ziel snijden tot ik sterven zal. Om mijn gevoelens te beschrijven is het voldoende als ik zeg dat het mijn enige wens is om te vluchten. dat ik bij haar blijf. Als het dichtbij is, heb ik de neiging om haar nek tussen mijn vingers te nemen en die om te draaien. Houd me naar Houd me voordat dat die vrouw over me door. Ik zal je helpen. Ik zal je helpen. En ik deed het. Stel je voor dat desch naar Je onberekenbare vriend Peter Helietje is plotseling naar Italië vertrokken. <laughs> om bruin te bakken in de zon. Zonder zijn vrouwtje, notabene. En, en om er een symfonie te schrijven. Ik zou wel eens willen weten waar hij het geld vandaan heeft gehaald. Ik zou wel eens willen weten waar hij het geld vandaan heeft gehaald. Die goede Nicolas Rubinstein. Ik geloof dat hij het al wist, Peter. Ach, wat deed het dat toe. Je was vrij. Bevrijd van haar. Ja, Peter. Jij was weer vrij om te werken. Onze symfonie. Hoe zou je worden? Je bent het beste, mijn dichter, het naar. Misschien heb ik het mis, maar ik geloof dat deze symfonie ver boven het gewone uitsteekt. Het is het beste wat ik op nu toe geschreven heb. Ik vind het heerlijk dat het in jouw is. En dat je als je woord zult bemerken dat ik bij elke maand aan jou heb gedacht. Dankzij jou ben ik nu niet alleen nog in leven, maar kan ik me geheel mijn werk wijden. In het bewustzijn dat uit mij pen een werk vloeit dat de jaren zal trotseren. Ik liefst dat je dit eens zou schrijven. En het de volgende post. Het lukt niet, Nadejda, het lukt niet. Hier in Venetië schijnt de zon helder. Maar in mijn binnenste is een duistere zich uitstrekt over mijn gedachten en mijn weg. Het gaat slecht met de symfonie, met ja, deze. Heel erg slecht. Ik wil daar niet over spreken. Toen moest ik je vlug schrijven. Vertrouwen, Peter. Ja. Onze symfonie zal iets groots zijn. Ja. Werk door, Peter. Werk door. Dat vrees ik je, Peter. Werken, altijd doorwerken. werken. Zolang je werkte, vergat je. Peter! Peter! Zolang je werkte, leefde je. En als jij leefde, Peter, leefde ik. Ik was zo moe, Peter. Ik praat over leven. Maar dat is al lang geleden. Alles is zo lang geleden. Het was steeds donkerder in de kamer. En ik voel me zo moe. En toch moet ik steeds weer aan jou denken. Hè. Aan die tijd. Maar dan moet ik niet weer denken, Peter. Ach ja. Van die dagen dat jij werkte. Aan onrustig voor Hoor je dat, Nadezhda, nou, hij, nou, hij heeft geweigerd. Peter Ilius heeft geweigerd, een dwaas, tafelgek. Ja, ik herinner me nog de dag dat mijn vriend Rubenstein opgewonden de kamer binnenstormde en brieft op een dier liep. Hoe kan iemand zoiets weigeren, zo'n eer? Officieel muzikaal afgevaardigde van het gouvernement bij de Parijse tentoonstelling. Duizend Frans salaris per maand, Nadezhda. Misschien kan jij die waanzin verklaren. Een grootheid. Wat? Hij weet dat het is in een land geen dienst bewijst met kniebuigingen voor onbelangrijke hoogwaardigheidsbekleders. Hij is dat het beter is alleen te zijn en te werken, dan slechte maaltijden te gebruiken en nog slechtere muziek te horen als Eh uh, Na deze, je dwingt me ertoe, het is jouw schuld. Mijn schuld? Ja, jij verschaft hem geld, iedere maand. Oh, er is maar weinig dat ik niet weet. Jij bederft hem, hij verweekt door jou, jij maakt hem lui, lui en dik. Ik heb hem uitgewacht. Jij, Lui en dik, Peter. Had ik hem maar kunnen laten zien wat ik zag, had ik mijn ogen gesloten. Jouw, mager en bleek, maar met een vuur brandend in je, terwijl je over de heuvels liep, je gezicht opgeheven in de wind, Luisterend naar de muziek die binnenin je klonk. Eindelijk was de dag aangebroken. In mijn handen had ik de partituur van de symfonie. Onze symfonie. Voltooid. En een brief. Ik schreeuwde hem open. Oh, Peter, geen woorden, maar drie kleine bloempjes die in mijn hand geleden, ze geurden nog zacht en ik wenste dat ik bij je was in de heuvel, om je in gedachten naar het zuiden te voeren, naar de zon en de zee, hier was ik volmaakt gelukkig en dat wilde ik je laten De 22e februari. Die dag. Ja, een dag om nooit te vergeten. Mama, luister op toch eens wat een zin. Geen sprake van, Mama. We hebben er nog samen eens over gesproken. U hebt kou gevat. U kunt eenvoudig niet gaan, Mama. Het weer is te onbetrouwbaar. Ons besluit staat vast, Mama. En die besluit staat vast? Jullie besluit staat vast. Sinds wanneer beslissen mijn kinderen voor mij? Ze zijn er zeker de nieuwe generatie die de moeders voorschrijft wat ze te doen hebben. Geen kwestie van. Geen kwestie van. Kun je dat voorstellen, Piet? Mijn kinderen wilden dat ik thuis bleef. Omdat ik wat verkouden was. En omdat er sneeuw en ijs lag, dachten ze dat ik op de 22e februari thuis zou blijven. Dat heb ik ze wel anders verteld. Het komt door je. Veel licht. En veel mensen. Ze duurden. en gingen voetje voor voetje vooruit. Het hinderde niet. Ik was helemaal alleen. Naar boven. Naar boven, naar de hoogste galerij. Ik moest veel trappen op. En ik was helemaal buiten adem. Het orkest. Verre beneden. De dirigent. Ja, Nicolaas Robe. Ik boog naar rechts en naar links. Waarom hond ik het ooit? Ik kom nu klaar maar. De dirigeerstok op. Nee. een toch wat ik bij jou bid. Ja, bij jou, alleen met jou. Zelfs in gedachten voor de eerste keer, alleen met jou. Ik zat bij je voor het venster, rondom ons de heuvel van San Remo. De vleugels van je muziek droegen me naar een andere wereld. Een wereld waarin ik even jong was als jij, zal ik nog meer verder spreken. Er zijn zoveel jaren tussen die avond en nu. Zal ik verder spreken? Oh, de tijd vloog om die avond. Tot. programma. wil u geen herinnering aan deze avond hebben, mevrouw. Ik keek in het programma. De woorden kon ik haast niet lezen. Vijfde symfonie van Peter Ilyich Tchaikovsky. Opgedragen. Aan mijn beste vriendin. Oh Peter. Als de rest van mijn leven een beest was als dat ogenblik. Die vrouw. Peter. Weer terug. Eerst stond ze in de weg. Maar nu zou ik je van haar redden. Ja. Geef haar zoveel geld als ze nodig heeft, maar doe het terug. Voordat ze je helemaal naar beneden getrokken heeft in haar wereld van leegheid. Zeg haar dat je het geld hebt voor je broer van Hoogenstein. Het hindert het van die. Ik zal wel zorgen dat ze het krijgt. Maar vlug, Peter, Schreeuw het je. Lieve Nadejda. Eindelijk. Het is gebeurd. Het ongelooflijke, het wonderlijke, het heerlijke. Ze zegt dat ze met hun vrijheid wil teruggeven. Vrijheid, Nadejda. Vrijheid. vrijheid. Vrijheid. Die dag zongen door de telegraafdraden mijn woorden. Snel, Peter, snel. Voor ze van gedachten veranderd. Telegrafeer hoeveel geld je nodig hebt, en ik zend het je direct. Ik zal heel gelukkig zijn als je vrij bent. De hemel geven dat het spoedig is. Hij houdt van me. Iedereen houdt van me. Waarom hou jij niet van me, Peter? Iedereen houdt van me. Iedereen kijkt naar me. Ja, je zou spoedig vrij zijn. Vrij om in vrede te leven en te schrijven. Peter. Maar nee. ik ben niet ongelukkig. Antonina is weg. Weggelopen en nergens te vinden. De priester zegt, als ze niet terugkomt, kan niet gedaan worden. Ik heb gewacht en gewacht in deze verschrikkelijke stad. Maar ik kan niet langer wachten. Ik kan niet denken en niet werken. Mijn enige gedachte is dat ze zich ergens verbergt en haar kans afwacht om het leven ondraaglijk te maken. Nee, nee. Ga weg, Peter. Ontloop die duivelse vrouw. Ga ver weg om te werken. Altijd te werken. Zolang je werkt, zul je alles vergeten. Ik vrees je. Dat je naar Brailov moest gaan. Mijn heerlijke Brailov, Tussen de heuvel. Waar de wind zacht was. En de nacht zongen over de rivier. Ik zou ver weg zijn. Jij zou helemaal alleen zijn. Helemaal alleen. En je ging naar Brailov. Leef je nog beter? Mijn huis. Aan mijn liefste vriendin Nadezhda Filaritovna. Die brieven van je uit Brailoft, Peter. Zou ik ze ooit kunnen vergeten? Uit elke regel komt je lach me tegen. Ik kan me nu niet meer van mijn werk losrukken. En onder het werk zijn mijn gedachten bij jou. Telkens en telkens weer vraag ik me af of deze passages je zouden bevallen. En of je die middelen je mooi zou vinden. Ja, lieve vriendin. Ik schrijf je met geluk in mijn hart. Dat geluk heb ik aan jou te danken. En nooit zal ik het vergeten. Maanden gingen voorbij. En terwijl ik bij het blauwe meer zat, dat zich vreedzaam slapend uitsprak voor mijn villa in Italië, begon ik te denken. Ik wensde je in mijn nabijheid. Ja, dichtbij me. Ik schreef je. Het zou hier een hemel op aarde zijn. Had jij hier ook wat, mijn vriend. Wil je niet hierheen komen? Ik zal een huisje voor je in orde laten maken. Ergens tussen de heuvel. Daar wil je geen andere zorgen hebben dan alleen je muziek. Kom hierheen, vriend. Het is een paradijs. Ik wacht. Zou je me wel antwoorden, Peter? Of zou je zeggen... Daar heb je het al. Nu wil die oude vrouw beslag op me leggen. Het is wat moois. Het is wat moois. Ik wacht. Eindelijk antwoord. Als ik jou gelukkig kan maken. Als ik jou van dienst kan zijn, kom ik niet alleen naar Florence, maar zou ik naar het einde van de wereld gaan. Eindelijk was het zover, beter. Je was er, dichtbij. Ik zou er de vensters. Naar de heuvels kijken en weten dat jij daar was. Als de schemering zie zou ik langs mijn liefste paardjes gaan. Ik zou de bloemen ruiken. En dan zou ik denken, heeft hij hier stilgestaan en genoten van deze heerlijkheid. En als het helemaal donker was, zou ik opzien naar de koele helderheid. De sterren, En ik zou weten dat ook jij mij verkeest. Er eerst hier een wonderlijke rust naar deze. En ik hou vooral van de avond weer, als ik me verkwik aan de absolute stilte. Misschien zul je het vreemd vinden en zeggen, hoe kan iemand zich verheugen in iets dat niet bestaat? Maar als ook jij muziek is was, dan zou het ook jou vergund zijn om in de stilte van de nacht een geluid te voeren, of op de aarde op haar vluchtige door de ruimte en licht. Altijd spraken je brieven tot mij en toch, Peter, ik voelde mezelf zelf eenzaam. Als ik wandelde in de avond was ik eenzaam. Ik zou zo graag jouw voetstappen als een echo op de mijne gehoord hebben. Ik zou zo graag jouw stem op de mijne horen antwoorden. Ik zou je zo graag gezien hebben, Peter. Dat verlangen in mij was zo groot. Zou de hemel genadig zijn? Weet je nog, die dag, Peter? Wat is hem, Loska? Waarom houdt u uw ogen dicht, mama? De zon schijnt zo fel. Dat ik er pijn van in mijn ogen krijg. Doet de zon ook de ogen van de paarden pijn? Dat denk ik wel. Mama? Stel me, Loska. Mama heeft hoofdpijn. Spreek niet veel. Dan heeft mama veel meer plezier van die ritje. Maar, mama, dat andere rijtuig. Rijtuig. Wat nu, ander rijtuig? Kijk dan, mama. Hier is dat. Stoppen, hier. Onmiddellijk. Stoppen. Stoppen. Ik keek op. En plotseling begon mijn hart zo hevig te bonzen dat ik het in mijn keel hoorde. En in mijn oren hoorde. Het andere rijtuig kwam steeds dichter en dichterbij. Het is heel stil. Jij was het, Peter. Jij. Ouder dan je op de foto stond. Maar je was het. Mijn hart vond luider en luider. Ik wou tegen je zeggen... Hoe je dat? Hoe je het? En toen, toen... zag ik plotseling in je ogen wat je dacht. Maar des dat je licht op me. Ik smeek je spreek niet. Je rijkdom zit me de eenzaamheid geschonken. En in die eenzaamheid vond ik mijn muziek. Spreek. En je zult de stilte die mijn muziek mij brengt voor altijd verbreken. Spreek. En je zult de volmaaktheid van onze vriendschap vernietigen. Die woorden hoorde ik zo duidelijk. Alsof je ze tot me gesproken had. Ik hoorde ze. Er drongen zich woorden naar mijn lip. Vlugge antwoorden, tegenwerpingen. Maar ik hoorde mezelf zeggen. Vooruit goed zie je. Doe we En daarom zei ik geen woord tegen je Peter. Ik kon niet spreken. Wat zou ik hebben met de antwoord op hetgeen ik in je ogen was? Welk antwoord moet een oude vrouw geven als een jonge man zegt, dit is onze vriendschap, wacht er verandering in te brengen en je zult te bederven. En daarom zei ik geen woord tegen je Peter. Al die jaren sprak ik geen woord. Al die jaren. Hoeveel waren het er niet? Nu ben ik oud en vermoeid. Mijn gedachten zijn verward. Wat gebeurde er in al die jaren... ...na de dag dat wij elkaar op het bospad omhielpen pitten? Ik moet nadenken... Ik zal proberen het me te herinneren. Ja, jouw muziek altijd weer op wonder van jouw muziek. Om ze je te vereren. Ik heb altijd beweerd dat die man een genie was. Een medaille van de taart Onze eerste component. Je moet hem inviteren. Een, van de grootste van Europa. Je moet hem inviteren. Ja, daarvoor ja, een bilet. Eer. De voornaamste familie. Eer. Eer. Eer. Laten we je gerust hier ook en vereren met medailles en uitnodigen voor allerlei feesten, of je goedkeurend op je rug kloppen met hun nutteloze handen. Wat hindert dat, zolang je muziek schreef voor mij, voor mij teken? De De Groothertogin nodigt u uit. De Gravin verzoekt u. De tuin komt u Als u ons de eer zou willen aandoen, als u ons de gunst zou willen bewijzen, als u ons gezelschap wat hinderde dat? Wat hinderde dat, Peter? Zij konden je geen kwaad doen. In heel de hele wereld ben je het alleen naar de stationaritovna. Die weet hoe loodzwaar deze visite is en attenties ter aristocratie op mij drukken. Ik wist het. Ik wist het. En zo gingen die jaren voorbij, Peter. Gelukkige jaren. Omdat je je altijd weer op mij wendde. Nadeshta, zal ik voor geld hun dwaze liederen schrijven. Nadeshta, zal ik het lesgeven nu voorgoed opgeven. Nadeshta, als ik die vrouw nu geld stuur, zal ze voor altijd wegblijven. Nadeshta, hoe vind je deze muziek? Nadeshta, hoe vind je deze muziek? Help me, geef me raad. ik mij bij het begin had voorspeld, werd waarheid. Ik kende geen heerslachtigheid meer. Ik had het leven weer gevonden. Een heerlijk leven vol muziek. En jij had het gedaan, Peter. Jij, jij. En zo zou het altijd blijven. Jij en die muziek, altijd zou je me nodig hebben. Nooit zou daar een verandering komen. Altijd zou het zo blijven. Waarom ook niet? Had jij me niet, even hier nodig als ik jou. En daarom moest alles blijven zoals het was, zolang we zouden leven. Ik was weer jong en jij was jong en eindeloos trekken de jaren weer voor ons uit. Het leven was goed, Peter. Onwaarschijnlijk goed. Onwaarschijnlijk. Nee. Mijn zoon. Hij is... stervende, madame. Stervende. Mijn zoon stervende. De ziekte wordt steeds erger. We kunnen niets meer voor hem doen, madame. Zo ging het, beter. Nu pas vertel ik het je. Even had ik geleefd. En toen. Hij zal sterven, madame. We kunnen niets doen. Maar mijn zoon is jong en sterk. Hij zal leven. Hij moet leven. U hebt het te druk gehad met uw aangelegenheden met hem. U hebt nooit geweten. Wat geweten? Zeg het me. Uw zoon heeft boven zijn krachten gewerkt, de ziekte overviel erg verzwakt was. En nu is er geen hok meer, maar dan. Hij is stervende. Ik moest er even naar op toe gaan. Boven zijn krachtig werkt Maar voor, voor mij, voor het geld dat ik. Goed, oh Peter, die gedachte sneed me als een mes door mijn hart. Ja, hij had altijd hard gewerkt. Het ging slecht met de zaken. Maar ik had nooit gedacht... Ik ging naar zijn kamer. Het was dit Vladimir? Mijn eerstgeborene. Mijn sterkste. Hij die de teugels in handen genomen had. En zo hard werkte, dat we alle konden krijgen wat we wensten. M M Moeder. Nadine. Moeder, help me. Help me. Help me. Help me. Waar had ik die woorden mee gehoord? En toen wist ik het weer. Jij was het Peter. Veertien jaar geleden. Mijn kinderen en mijn huis vergat ik voor jou. Mijn enige gedachte holden jou. En de hulp die ik je moest verlenen. En nu diezelfde woorden van mijn zoon. Nou, de moeder. Ja, ik zou je helpen, mijn zoon. Dertien jaar lang had ik tegen me gezondigd. Maar nu zou ik me helpen. Aan de zijde van je bed gezeten, zei ik. Gij die daar boven zijt. Laat mijn zoon leven. Laat hem nog wat langer leven. En ik zal alles opgeven. Behalve mijn kinderen, laat mijn zoon leven. En zo werd er tussen God en mij een verbond gesloten, Peter. En al die jaren heb ik me eraan gehouden. Mijn zoon bleef nog een korte tijd leven. En ik stierf toen ik je die brief schreef, Die brief vol van bittere leugens. Wanneer ik je vertelde dat het uit was tussen ons beiden. Maar het waren allemaal leugens, Peter. Maar nu vertel ik je de waarheid. Ik heb je lief, Peter. Hm. Nu heb ik het gezegd. Dat ik je lief heb, Peter. Zoals een vrouw een man kan liefhebben. Een jonge vrouw. Peter, waarom heb ik je dit nu gezegd? Je bent zo ver weg. En waarom pak ik na al die jaren niet uit wat ik zelf nooit heb durven denken? Waarom? De klokken. Waarom luiden ze zo laat op de avond? Nee. Nee, alleen in mijn hoofd. Ja, in mijn hoofd. Ik ben ook zo oud. Mijn gedachten... Waarom... Zouden de klokken... beter? Ik weet... Weer. Ze hebben het me gezegd, maar mijn arme hoofd vergad het. Gisteren toren je door de straten. Duizenden treurden om je. Ze droegen je heen en legden je te rust. Waarom kwam je in mijn gedachten? Waarom moest ik nu aan je denken? Waarom wou je muziek rondom mij hier in de duisternis? Waarom vandaag? Ik moest je vergeten. Waarom ben je vandaag teruggekomen, Peter? Om tot mij te spreken. Zoals ik tot jou heb gesproken. Mijn lieve vriendin. Wees ervan verzekerd dat ik altijd aan je zal blijven denken. En je zal zegenen tot mijn laatste adem. In een laatste punt. Misschien besef je zelf niet wat je voor me gedaan hebt. Nooit. Geen ogenblik heb ik je vergeten. En ik zal je ook nooit vergeten. Want elke gedachte die mijzelf betreft. Ja. Ik kus je hand met al de warmte die in mijn hart is. Ik kus je hand met al de warmte die in mijn hart is. Peter. oh Peter. Je brengt Ignore it. Ring in the lap. Release, Release. Peter Ilyich Tchaikovsky Vertaling Hade Wolf Nadezhda Vilaratovna van Meck werd gespeeld door Pironne Hoza. Peter Ilyich Tchaikovsky door Paul van der Weck Nicolaas Rubinstein door Van Heske Verder hoorde u de stemmen van Barbara Hofman, Arie Den Haring, Joke Hagelen, Jan Verkooren, Harry Bronk, Donater Markas, Rien van Noppen en Hans Viermanen Dirigier had Dick van Putten.